Die weigerde dat omdat de HZL al in gebruik was en de wet haar daardoor niet meer toestond om onderzoek te doen naar de geluidsnormen. De Raad van State stelde vandaag de minister in het gelijk. Lansingerland had in een eerder stadium TNO-onderzoek laten doen naar geluidshinder door de HZL. En op de resultaten daarvan wacht de gemeente nu, zegt wethouder De Papen. Zodra de uitslag van het rapport er is, zullen wij... Indien er sprake is van een overschrijding, de minister ook houden aan de schriftelijke toezegging van haar ambtsvoorganger. Namelijk dat er maatregelen worden genomen om de geluidsbelasting te verminderen tot binnen de norm van het tracébesluit. In het centrum van Zwolle is een grote brand uitgebroken in een restaurant. Het pand aan de melkmarkt is ontruimd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. en omdat er mogelijk asbest in het pand aanwezig is. Komt een onderzoek naar het faillissement van thuiszorgconcern Meavita? Het heeft de Amsterdamse ondernemingskamer besloten op verzoek van de vakbond Advocabo FNV. De bond zegt dat het concern in 2009 ten onder is gegaan aan wanbeleid. Meavita liet een miljoenenschuld achter. Advocabo wil de betrokken bestuurders financieel aansprakelijk stellen, onder wie VVD-politicus Loek Hermans. Met die rechtszaak wil de bond genoegdoening zoeken voor de gedupeerde werknemers. Bij Meavita werkten 20.000 mensen. Het is nog niet bekend hoe lang het onderzoek van de ondernemerskamer gaat duren. Na de Harley-Davidson-dag in Arnhem gaat zondag ook een motorevenement in Alphen aan de Rijn niet door. Een woordvoerder van de gemeente legt uit waarom is ingetrokken omdat burgemeester Eenhoorn heeft informatie gekregen van justitie en uh, politie. En die informatie ging over het feit dat er uh, de openbare orde verstoord dreigde te worden. En dat heeft hem doen besluiten om de vergunning in te trekken, waarmee eigenlijk ook het evenement afgelast is. Omdat er altijd veel mensen op de chopperdag afkomen, wil de gemeente geen enkel risico nemen. Het motorevenement zou voor de zesde keer gehouden worden in Alphen aan de Rijn. Het weer, overwegend vrij zonnig, temperaturen tussen 16 graden aan de kust en 20 in Limburg. Ook morgen vrij zonnig en droog, met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Maar op de Wadden wat frisser en daarna nog weer wat warmer. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A1 Duitse grens richting Hengelo is de weg dicht bij Hengelo-Noord. Dat komt door een ongeluk dus. Er staat een file tussen Hengelo-Noord en Hengelo van 2 kilometer op dit moment. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik, Ido, Ambacht en Dordrecht Centrum, 5 kilometer. Vielen op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum, van 3 kilometer. Twee kilometer vielen op de A27 Golkom richting Utrecht tussen Lexmond en Hagenstein. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen knooppunt Vaanplein en Barendrecht, nog 2 kilometer. Daar zijn nog twee rijstroken dicht.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 Ejo, Dit is de Dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grutteke. Goedemiddag en leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Het duidt er steeds meer op dat het, dat het ook iets te maken kan hebben. met iets wat niets met het product te doen heeft, maar met de situatie. Met, met, met water, hoe het gecleand is in, in Hamburg of, of, of wat dan ook. Nel Ruigrok, we gaan het vanmiddag met jou hebben over alle berichtgeving rond het komkommernieuws. Vind je het verstandig dat staatssecretaris Henk Bleker... die we zojuist hoorden gisteravond dit zei in Kneevoorn van der Brink? Ja, maar ik denk wat vooral belangrijk is... dat hij ook nog heel veel andere dingen heeft gezegd. En uh, waar de focus op komt te liggen... dat is interessant om te zien in de media. Nou ja, wij halen dit quoteje weer naar, bo naar boven. Ja. Dat het misschien wel door het water komt... waardoor die bacterie op die groente zit. Ja, en ik denk dat dat ook wel kenmerkend is voor uh, de journalistiek. Die zich dan richt op... Precies datgene wat wellicht verontrustend is. Wat we ook eerder hebben gezien bij uh, onderzoek naar de Mexicaanse griep. Ja. Wat we volgende week publiceren. Dat juist de aspecten die enigszins verontrustend zouden kunnen zijn. Die worden uitvergroot. Maar goed, op de, de vraag is of een staatssecretaris zich daarvan bewust moet zijn. Straks meer. Het kabinet gaat flink snoeien in het persoonsgebonden budget. Is dat nou logisch of onverantwoord? Daarover gaan we vanmiddag praten met Pieter Oudenaarde. Hij is voorzitter van Philadelphia Support... een belangenvereniging voor mensen met een beperking. Meneer Oudenaarde, van harte welkom. Ja, de regering praat vandaag over de toekomst van dat persoonsgebonden budget. Is het een spannende dag voor u? is zeker een spannende dag. Want wat ik ervan begrijp is dat er fors wordt ingegrepen. En voor heel veel ouders met een gehandicapt kind of voor gehandicapten, uh, staat de toekomst wel enigszins op losse schroeven. Ja, dus het, u houdt het nauwlettend in de gaten wat daar besproken wordt. Uiteraard. De Koninklijke Christelijke Zangersbond bestaat maar liefst 125 jaar. Van 2 tot 5 juni zijn er veel festiviteiten in de stad Utrecht. Bij ons te gast Jos Franke, dirigent en al zijn leven lang gedompeld in koormuziek. Uh, allerlei functies. En u bent ook nauw betrokken bij de bond die nu 125 jaar bestaat... Het gaat morgen allemaal beginnen. Wat wordt voor u de komende dagen een hoogtepunt daar in Utrecht? Zonder twijfel, het slotconcert. Uh, het slotconcert vindt plaats in de Domkerk. Uh, geeft een staalkaart van de koormuziek, zoals die in die KZB is uh, verbonden. En er vindt plaats de première van het werk van Daan Manneke... Laudate Dominum of Alles wat adem heeft... En misschien kunnen we daar straks nog even wat nader op ingaan. Maar wat mij betreft, is dat de toppen. Zondag 5 juni. Zaterdag 4 juni. 4 juni, dank u wel. Radko Mladic, de Servische generaal die een hoofdrol speelde... in het Srebrenica-drama onder andere, is gisteren naar Nederland overgevlogen. En zijn advocaat probeerde uitlevering te voorkomen... omdat hij te ziek zou zijn voor een berichting. Theoloog Erik Borgman gaat straks in op de vraag... of het zinvol en ethisch verantwoord is om zieke verdachten te vervolgen. Erik, van harte welkom. Ja. Zoals jij ook vol verwachting te kijken naar dat vliegtuig gisteravond? Nee, want ik was gisteravond niet thuis. Maar uh, ik heb het wel nog eventjes... Uh, Even uh, achteraf ingehaald zal ik me zeggen. Het is natuurlijk wel een spannend moment. Ik was in het buitenland, maar ik zag wel in het nieuws hoe belangrijk dat hele punt en terecht belangrijk dat hele punt gemaakt werd in Nederland. Uh, de de uh, gezondheid aan... en ook de aankomst. Nee, maar vooral ook het feit dat hij gearresteerd is en het feit dat het uh, dat hij daar uitgeleverd wordt aan het tribunaal enzovoort. Dus ik denk dat dat heel belangrijk ja. uh, is. De dichter bij de dag is vandaag Hans Wap. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. En als u een vraag of een opmerking voor ons heeft, dan kunt u reageren reageren via de e-mail dit is de of via Twitter en gebruik dan een hashtag gevolgd door didd. In ons land zijn drie mensen mogelijk door de EHEC-bacterie ziek geworden. Ze hebben een duiminfectie en last van ernstige nierproblemen. Nou, dit zijn een aantal fecesmonsters, dus poep van uh, patiënten die daamklachten hebben. Naar wie voor is die kwelle niet identificeerd. En het kan dus zo zijn. Dat uit het onderzoek de komende 48 uur blijkt dat die bacterie niet afkomstig kan zijn geweest van komkommers, rauwkost enzovoort. In principe hebben wij nooit geen Duitsers spullen, in de winter heb ik natuurlijk wel Spanje. Kijk, en nou heb ik gewoon uh, Hollands komkommers, schip alleen. Ik geef al gisteren, mensen gewoon een beetje fiets mee. Was een keer, schillen een keer kan er niks gebeuren. Ja, u hoorde een aantal uitspraken gedaan over de EHEC-bacterie. En daar uh, praten we al over door met mediadeskundige Nel Ruigrok... verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut voor de Journalistiek. Nogmaals, goedemiddag. Ja. Als je zo de inventarisatie een beetje opmaakt... rond de berichtgeving van de bacterie in Duitsland... wat is dan je conclusie? Nou, ik moet dus sterk denken aan uh, onderzoek naar de Mexicaanse griep... wat we hebben gedaan. En dat je ziet dat het direct een enorme hype is. En dat er dus een focus komt liggen op de verontrustende berichtgeving... verontrustende ja. toon. En um, er wordt dus ook gesproken... bijvoorbeeld het uh, de eerste bericht in de Telegraaf van een killerbacterie. Er komt meteen een terminologie rondom die heel veel onrust zaait. Ja. En dat woord killerbacterie, komt dat dan echt vanuit de media zelf? Of is dat, dat misschien niet, toch dat... een deskundige geweest die dat in de mond heeft gedaan? Nou, in, in dit artikel was dat de, gewoon de kop van uh, de Telegraaf. Ja, dus en die dat verzint een... dat op de redactie, zou je kunnen zeggen? Ja, van ja. de koppenmaker. Ja, dat zag je bijvoorbeeld ook bij de Mexicaanse griep. Waar het, wat uiteindelijk dus een gewone griep bleek te zijn. Maar in het begin werd dus heel sterk gesproken over een pandemie. Waarbij niet werd ingegaan op de officiële definitie van een pandemie. Van de WHO, die best meevalt, een technische, ja. te technische term, dat alle context werd daar uitgelaten. En wat er overbleef was de term pandemie... die allerlei connotaties van verschrik verschrikkingen ja, met zich alarm. Mee... Dat is ja. echt fase rood. Spaanse waren... griep. Dat werd, ja, ja er werd... waren uh, doden gevallen Mensen zaten in hotels, ik geloof in Hongkong, uh, opgesloten in, in quarantaine. quarantaine. Ja. Dat, dat klinkt natuurlijk best spannend. Ja, dat klinkt ook spannend. En, maar kijk, je moet ook niet vergeten dat er... en dat bleek al heel snel aan de griep, het was een milde, dat een pandemie gewoon mild kan zijn. Dat werd niet gemeld. Ja. En dat het net als een gewone griep, dat daar ieder jaar sterven mensen aan griep. Maar de vraag is, laat de overheid dan niet te veel liggen... dat de media te veel ruimte krijgt om die eigen beoordeling eraan te hangen? Maar dat is ook niet aan de overheid om te doen, lijkt, nee. het lijkt, me, niet. Maar het het lijkt me. Het gaat over de volksgezondheid. Maar in het geval van de Mexicaanse griep was het toch ook zo dat de overheid maatregelen nam en een campagne begon. Dus dan ja, is het niet alleen de media die dan bijdraagt aan een beeld, maar de overheid zelf doet daar dan net zo hard aan mee. Ja, dat is, dat is ook absoluut waar. En nu in Duitsland ja. zegt de overheid: eet maar geen eh, tomaten, komkommers en sla. Ja. en... Maar ik om uit, uit voorzorgsmaatregelen, dat is natuurlijk ook prima. Maar waar het, waar het in ons onderzoek om gaat, en dat is, dat is waar wij naar kijken... is met name die rol van de journalistiek. Mm -hmm. Die dan, zeker bij de Mexicaanse griep... en ik denk dat je dat bij de E. coli bacterie ook zult zien... dat ieder geruststellend geluid, zeker in zo'n beginfase... die wordt ondergesneeuwd door alle verontrustende berichten. De, het geruststellend en, geluid vanuit de overheid ja, dan toch? De, ja, of bijvoorbeeld ook... Goed nieuws gisteren, is geen nieuws. Nee, precies. Gisteren zag ik de heer Bleker ook zitten... bij Knevelen Van der Brink. En daar zei hij ook best genuanceerde dingen. Van ja, We weten het gewoon niet helemaal zeker. We moeten het afwachten. En dan wordt er dus heel erg gefocust op het feit... dat hij toch ongerust is. En dat ook, maar u ziet er toch erg ongerust uit. En dat ziet hij ook dan. <laughs> ja, maar, maar, wel, kijk, de is, en, maar dan ben je staatssecretaris. Hè? Je maakt deel uit van de regering. Ja. En dan zeg je, want dat hoorden we aan de kop van de uitzending... het zou ook wel eens gewoon door het water kunnen komen. Water, dat is onze eerste levensbehoefte. Je doest, je, je drinkt water, je, je kookt met water. Dat, dat is toch een uitspraak waar je ontzettend bang van wordt als luisteraar en Ja, maar ik denk ook dat de mensen in die zin. Ik, bedoel, ik denk dat het goed is dat de overheid gewoon openheid geeft. En dat ze niet gaan zeggen. Er is niks aan de hand. Als, er, als, er misschien, als men het niet weet. Maar kijk, als hij zegt, ja, ik weet het gewoon niet. Dan moeten wij als mensen kunnen wij toch ook nadenken van, nou ja, we moeten dat eerst ja, maar eens afwachten. Maar moet je als bewindspersoon niet extra voorzichtig zijn... en niet zomaar even het woord water in de mond nemen? Ik vraag het gelijk even aan de andere gast hier aan tafel. Als, als een bewindspersoon zoiets zegt, word je dan bang? Of zeg je, nou nee, ik kan dat zelf wel weer uh, nuanceren? Ik word er niet bang van, maar ik vind het wel stom. <lacht> ja, boel, ik, ik denk altijd van, dat de, de, de, he, hij zit maar wat te praten, maar, uh, maar het is natuurlijk geen slimme opmerking. Uh, je, je, je weet wat het klimaat is, dus moet je daar geen aanleiding toe geven. Maar dat vind ik nog niet hetzelfde als dat je zegt, het, komt, het is een eigen schuld. De media zijn inderdaad tot heel erg gefixeerd op geen fout maken, geen... Uh, geen, geen geluid niet oppakken. Dus ze doen het meteen wel. Dus ik vind wel dat er aan de mediakant ook een groot probleem zit. Maar in hoeverre, Jij ja, hij hij had natuurlijk beter kunnen zeggen... we weten het niet en we wachten tot, ja, tot het onderzoek. En dat gewoon ja. volhouden. Ja. Maar, maar goed, de uh, media gaan natuurlijk ook dan... gaan ze net zo lang vragen totdat hij wel iets zegt. In hoeverre trekken jullie je dan wat aan daarvan? Meneer Franke? koopt u nog uh, komkommers? Ik wel, ja. natuurlijk. Dus, dus u als, laat zich als... niet bang maken? Hm? Nou, ik laat me niet bang maken. Maar het is dat sinds heel... het bericht van gisteren dat de Nederlandse komkommer veilig is? Of al <lacht> eerder? Nee, ja. want kijk, dat is een heel ander aspect. En ik, ik schroom zelfs om het te berden te brengen. Maar ik kom uit het Westland. En je moest eens weten wat deze hele toestand ja. voor een impact heeft op zo'n hele ja, streek. Tuurlijk, ja. En ja. op de tv lieten ze dat ook even zien. Die meneer, die komkommerteler die daar zat. Wij hebben geen idee hoe zwaar het is. En als ik als Westlander... een kleine aanvullende informatie mag geven... het begin van het jaar... dan komen de komkommers uit Spanje. Dan kunnen ze daar goed oogsten. Dat is bij ons veel te duur. En ongeveer eind mei... is de oogst in Spanje aan zijn eindje. En dan neemt Nederland het over. Die komkommertelers... die hebben in dat voorjaar... gewoon een hele moeilijke economische tijd. En net op het moment... Dat ze zeggen, hè, hè, nu zijn de wij... Spanjaarden vanaf de markt weg en nu kunnen wij, ja. dan komt dit, dan wordt alles doorgedraaid dus en het ene na het andere bedrijf komt in de grootste problemen. Samenloop van omstandigheden. Ja, en, maar dan gaat het ook over de mensen ja. achter het bedrijf. Maar het viel me wel gisteren op, dat bleken wel zei, en dat horen we net ook nog even, van misschien blijkt het wel helemaal niet door de groentesector uh, te gaan. Dus hij neemt het ook wel op voor die sector. Ja. Uh, ja, maar ook wel weer, reze vanuit reze het, ook. het belang als staatssecretaris van Landbouw zou je kunnen zeggen. Je hebt, uh, Nel Ruijgok, uh, de Mexicaanse griep en de hele uh, crisis daaromheen uh, bestudeerd. Wat is daarvan geleerd, denk je? Of Ik is, weet niet is er, is er of er echt is. lessen ja. zijn getrokken, hoor, daaruit. Ik bedoel, wij, we, we, we hebben volgende week publiceren we dit rapport... en hebben we ook een aantal expertmeetings met journalisten. En dan nou zullen we daar verder over praten. Ik bedoel, wij oordelen daar ook verder niet over. We laten zien wat er is gebeurd. En juist om de discussie over de journalistiek uh, te voeden... met wetenschappelijk uh, onderzoek. Um, nou, Ik denk wat je daar wel ziet, maar dat zie je heel vaak... is dus inderdaad zo'n eerste fase, dat dat heel belangrijk is... Dan, daar wordt de toon gezet. En dit was 2009 Mexicaanse griep. En we zagen in begin 2011 uh, een bericht in de, Volks, of in de Telegraaf. Toen was de uh, uh, dodelijk virus terug bij de vet gekopt. Ja, maar het dus is dat een dat dodelijk virus, dus er staat geen onzin. Nee, dat is, dat is ook geen onzin. Maar dat is natuurlijk een verontrustende toon. Ja. Terwijl het is, het is een gewone griep. Ja. Maar goed, ja, de Griep is de terug, terug, dat zeggen ja. ze niet, dodelijk fiets. Maar waar het om gaat, is dat juist in die, die eerste fase is er een beeld neergezet. Is er is een soort framework neergezet binnen de journalistiek. Nu noem je, Wat, je binnen, twee, uh, binnen een paar minuten twee keer de Telegraaf. Is dat dan de krant die daar het meest debat aan is? Zie je het bijvoorbeeld je ziet... ook terug in de headlines van het NOS-journaal om acht uur? Niet in de headlines. Je ziet wel de meeste sensationele... en onrustgevende is wel vooral in de, in de Telegraaf. Maar niet per definitie. Alle kranten doen daarmee. En dit is juist het aspect dat alle kranten meedoen. Wat het natuurlijk zo intens ja. maakt. En zeker met steeds meer media... zijn ze ook als de dood om iets te missen. Dus ze, gaan, ze vallen er bovenop. Ja. Maar oké, okay, je legt de vinger toch een beetje bij de media zelf. Is er sinds de Mexicaanse griep toch niet een les geleerd... door de overheid van dit gaan we voortaan anders doen... We zullen zien. Ja. Maar als we nu net. Als we dat bijvoorbeeld zien, uh, hoe bleken daarop reageert. Dan kan je daar in ieder geval afvragen. Van die is niet Van, echt uh, goed. Uh, nou ja, kijk, hoe, wat, je daar, wat je daar natuurlijk zegt, wat, waar we het net over hadden, is dat je gewoon direct naar buiten komt. Dat, vind, dat lijkt me een goede zaak. Direct naar buiten komt dat we het ook niet weten. Maar dat je dan inderdaad gewoon geen speculatie gaat doen. Ja. Maar eerst afwachten. dat moet dan je boodschap. En, en tegelijkertijd ja. zie je wel dat in de media men blijft schrijven en ze blijven zoeken naar. Nou, wat dan ook. Ja. Moet je dan niet zeggen als overheid, we laten het gewoon echt aan de deskundigen over. Je hebt bijvoorbeeld bij het RIVM het Outbreak Management Team. Die gaan over infectieziekten en, de, en virussen. Moet je niet gewoon zeggen, ik zeg er niks over, laat ze hen het woord maar voeren. Ja, lijkt me een goede zaak. Maar wat je daar ziet, dat zagen we bij de Mexicaanse griep bijvoorbeeld. Dat in de eerste fase waren daar met name Oosterhuis. Was daar dus voornamelijk ja. aan het woord. Het is gewoon een bekende Nederlander geworden. Ja, even later vanwege die affaire Oosterhuis, daar is hij wel weer helemaal van de blaam gezuiverd, maar daarna werd hij ja. toch minder gevraagd. Het was daarmee... belangenverschengeling we... uh, inderdaad. Ja, zo ja, leek het. Ja. Dat leek zo, dat ja. was niet zo uiteindelijk. En uh, toen werd Coutinho met name, die werd nu ook alweer uh, ja. naar, naar voren vorige. geschoven. Dat hebben we zelf ook al gedaan vorige week. Ja, ja. ja. En, maar wat we daar zien in die berichtgeving... is dat met name in die eerste fase ook zij heel erg uh, verontrustend waren. Ja. Maar met, dan precristig. valt daar toch een les te leren. Bedoel, dat is dan toch je advies aan, aan de, de, ja, ik, de deskundigen van... ja, drukt u zich toch voorzichtiger uit en zo nou zorgvuldig dat, mogelijk. Maar ik denk ook wat heel belangrijk is, en zeker bij de Mexicaanse griep... is dat de hele context waarin dat werd gebracht, dat de, de context viel weg. Ja. Die werd overschaduwd door die verontrustende berichten. Want alle burgers die dan ook met iets voelden, die, gingen dan, die werden dan ook geïnterviewd. terwijl als je nagaat wat nou bijvoorbeeld uiteindelijk een pandemie is volgens de definitie, ja. dat er dus over de hele wereld besmettingen zijn en dat er misschien maar twintig ho hoeven zijn, maar dat er dan toch al een pandemie is. Al dat soort informatie dat werd niet gegeven of werd tot slot uh, gegeven. terug naar de E. bacterie. Hoe schat je dat dan in? Nou, je ziet dus dezelfde patronen wel verschijnen. Je ziet hoewel bijvoorbeeld in NFC en NRC Next vooral, Ik zeg, die deden daar veel aan dat ze ook keken naar waar komt het nu vandaan. En we hebben even een kleine analyse uitgevoerd toch niet laten, uh, vanochtend, dat je ziet dat met name in de kwaliteitskranten daar toch iets meer focus op wordt gelegd van die context. Van ja. Waar komt het nou eigenlijk vandaan en maar, hoe erg is het? Maar het antwoord kan niet gegeven worden op de vraag nee, waar dat komt zullen het we vandaan. Dus dat ja, dan ontstaat een leegte die toch gevuld gaat worden door de media met speculaties. Ja, en dat kijk zie je en daar, zelfs in de denk ik. Kan je van betrouwbare de media, of, Duitse ja, Misschien kan je dan verwachten van media. dat ze zeggen van laten, we, laten wij dan ook even wachten. Laten we ons ja. even focussen op andere belangrijke zaken. Ja. Bijvoorbeeld persoonsgebonden budget. Is er een bereid, koffie, is er, ja. is, constateer je een bereidheid bij media om ervan te leren? Nou, dat denk ik wel. Wat we bijvoorbeeld hebben gezien bij uh, onderzoek naar uh, Srebrenica. nieuw onderzoek. Daarna heeft de Volkskrant een heel groot onderzoek gedaan intern. over de journalistiek. En daar, daar zie je wel dat men ervan. Wil leren en ook bij, uh, bij meetings die wij ja. organiseren... zijn journalisten altijd bereid om daarover na te denken. Okay, nou. Nel Ruigrok, je zei het al, we gaan het uh, hebben over het persoonsgebonden budget. Ja, een, dus een belangrijker onderwerp dan ja. de EHEC-bacterie. Volgens mevrouw Ruigrok in ieder geval, meneer Oudenaarde... u bent bestuursvoorzitter van Philadelphia Support. Dat is een uh, belangenorganisatie voor familieleden van gehandicapte kinderen. Dat bent u niet voor niets geworden. U bent ook zelf vader van een gehandicapt kind. Ja. ja. En met een persoonsgebonden budget ook? Met een persoonsgebonden budget, ja. Ja. Moet u kort iets vertellen over, over uw zoon? Ja, ik heb een uh, meervoudig gehandicapte zoon. Die uh, volledig rolstoelafhankelijk is. Uh, ook volledig zorg nodig heeft. Uh, niveau heeft een van een kind van een maand of vier, vijf. Uh, en uh, die is zo geboren. Dus wij zorgen al dertien jaar voor... Uh, nou, of een uh, zwaar zorgbehoeftig uh, kind. Ja, en ik kan me voorstellen dat als hij zo zwaar gehandicapt is... dat, hij, dat u veel zorg nodig heeft. Wat, wat, hoeveel mensen zorgen voor hem? Nou, we zeggen wel eens van... Uh, hij is, uh, daar zit onze directeur in zijn rolstoel met twintig uh, werknemers. Ja, zoveel zijn het er ja. om alle zorg te leveren. Heeft ja. hij ook klassieke zorg in een instelling gehad... of heeft u vanaf het begin voor hemzelf gezorgd thuis? Wij, wij hebben gelukkig van het begin af aan voor hem zelf kunnen zorgen. Uh, in de thuissituatie. Uh, zei het dat hij lange tijd in het ziekenhuis gelegen heeft. En uh, wij op enig moment besloten hebben... als er wat met hem is, brengen we hem niet meer naar het ziekenhuis. Omdat je ziet wat voor impact dat heeft op het gezin... om uh, dagen in het ziekenhuis te bivakkeren. Ja, maar u bent dus eigenlijk heel blij... als ik u beluister met dat persoonsgebonden budget. Want u zegt, gelukkig hebben we altijd zelf voor hem kunnen zorgen. Dat wilt u ook graag. Ja, je kan, uh, in de thuissituatie ben je jezelf. Uh, daarnaast hebben we nog twee andere kinderen. Uh, het gezin kan gewoon doordraaien. En, uh, nou, het hoort helemaal bij ons, zeg maar. Uh. Ja. Ja. Ja. Dat is wat, wat je veel mensen hoort zeggen. Toch ligt dat persoonsgebonden budget onder vuur op het moment. De, de voorstellen zoals we die tot nu toe kennen zijn behoorlijk uh, drastisch. Terugbrengen van, uh, van 90% van het persoonsgebonden budget. Een van de argumenten die genoemd wordt uh, zijn de kosten. Een ander argument is de fraude, de gevoeligheid, de oncontroleerbaarheid. Bent u in de jaren dat u zelf zo'n persoonsgebonden budget uh, hebt ook dat tegengekomen? Dat die mogelijkheden er zijn voor fraude, voor grijs gebied, voor, nou ja, noem maar op. Ja, nou ja, dat schijnt te gebeuren. Um, zelf uh, heb ik dat niet, uh, niet concreet meegemaakt, maar er zijn wel allerlei grijze gebieden. Um, um, een grijs gebied is bijvoorbeeld, er zit in dat persoonsgebonden budget zit er uh, ruimte die je niet hoeft te verantwoorden. Ja, waar zet je die dan voor in? Ga je daar. Um, Bijvoorbeeld met, met je uh, zoon, uh, gehandicapte zoon naar uh, de Efteling. En uh, doe je de kaartjes ook nog eventjes van andere kinderen betalen met dat persoonsgebonden budget. Ja, dus een uh, grijs gebied. En dat is dus een gebied waar geen controle is. Dus waar het ook... Nee, dat hoef, je dan, dat hoef je niet te verantwoorden. Maar uh, het is wel de bedoeling dat je natuurlijk al dat geld besteedt aan zorg voor je, voor je kind. En of is dit nou zorg voor jouw kind of voor de andere kinderen? Ja. Hoe, hoe doet u dat? Ja. Uh, persoonlijk? Ja. Want ik kan me voorstellen dat u dus regelmatig tegen dit soort situaties ja. aanloopt. Hoe, hoe, hoe denkt u bij elke beslissing die u neemt van... kan dit uit eigen middelen of kan dit uit het budget? Hoe, hoe werkt dat in de praktijk? Nou, je moet wel jezelf een beetje uh, sturen daarop. Uh, en dat goed uit elkaar houden. En we gaan bijvoorbeeld met onze zoon... Uh, proberen we één keer per jaar op vakantie te gaan. Nou, dat is naar de zorgboerderij of manege zonder drempels. Uh, dat is een fantastische locatie. Daar kun je met een heel gezin terecht. En ze hebben daar goede voorzieningen voor eh, om, om, om je gehandicapte kind eh, te verzorgen. Uh, en die vakantie die betaal ik gewoon privé. Ik bedoel, iedereen gaat op vakantie. Wij ook als gezin. Maar wij nemen dan wel een PGB-hulp mee om voor jesse te zorgen. Voor onze zoon. Ja. Die betalen we uit het PGB op dat moment. Dus dan halen we dat uit elkaar. Ja. En, en wordt dat ook gecontroleerd? Moet u ook aan iemand uw boeken laten zien en verantwoorden... waarom u sommige dingen doet en welke keuzes u maakt? Op papier. Op papier. Ik heb... Uh, een meter ordners thuis staan met allemaal uh, verantwoordingen. Ja. Uh, kijkt daar wel eens iemand naar? Nee. nee ik hoor in de pers dat er gefraudeerd wordt... maar ik ben zelf nog nooit gecontroleerd. Dus dit is geen oproep om te komen. Nee, nee, nee, dat begrijp ik. Maar, <laughs> maar dat, wat, dat, lijkt, dat is toch wel vreemd. Vindt u dat niet raar? Ik, heb, ik verbaas me er wel over. Ja. Ik heb en wat voor een belasting is het als ik vraag, mag? Tenminste, ik hoor van iemand die ik ken... dat hij er gek van wordt wat hij allemaal op papier moet zetten... om te verantwoorden waar er een, een, een tientje naartoe gaat... Dat is dan ook niet meer logisch. druk is dan ook geen norm. Nou, dat, er zit wel wat, zeg maar, voor mij, zoals het dan heet, overheid in. Um, maar um, ja, ik heb dat uh, gewoon keurig in de computer staan. En uh, afspraken gemaakt met de zorgverleners. Die leveren keurig briefjes in. Die, die tik ik door naar de sociale verzekeringsbank die het salaris uitbetalen. En ik denk dat ik qua administratieve last uh, nou, twee uur per maand bezig ben. Oh omdat de verantwoordelijk dat de verantwoordelijkheid is. Dus nog, is dat, dat ik is vind nog, dat erg mee Dat is nog te ja. overzien. Inderdaad. Ja, inderdaad. Gisteren hadden wij hier uh, Leonneke Wiertz de gast. Zij is de moeder van een uh, ook zwaar gehandicapte dochter. En uh, uh, zij vertelde dat zij een deel van haar inkomen... ook uit dat persoonsgebundig budget haalt. Laten we even naar haar luisteren.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 de bedoeling geweest dat onze drie kinderen nu op school zaten, een ja. leeftijd hadden dat ze zelf een boterhammetje zouden kunnen smeren. En zowel mijn man als ik een werkzaam leven zouden ja. hebben. Ja, je laten uitbetalen door, door dat PGB, dat, dat, daar horen we ook veel over. Familieleden die elkaar uitbetalen. Is dat, is dat uh, fraude? Kan dat? Nee, dat is volledig toegestaan. Dat is volledig toegestaan. Uh, ja, dat is geen fraude. Nee. Uh, het maakt het wel lastig, uh, vind ik. Uh, wij doen het zelf ook. Ik denk dat uh, 15% van ons budget... wat op dit moment 80.000 euro per jaar is... besteed wordt aan het uh, salaris uh, voor mijn vrouw. Um, en wij motiveren dat met uh, het feit dat er altijd iemand thuis moet zijn bij ons... om voor Jesse te zorgen als die op het KDC ziek wordt. Ja. En als onze zoon ziek wordt, dan uh, moeten wij hem zelf halen op het KDC. Want het taxibedrijf mag geen zuurstof toedienen. dus verpleegkundige handeling. Dus moeten wij meteen in de bus kunnen springen uh, uh, om hem op te halen En dan is hij vervolgens drie weken ziek. Ja. Nou, dat is een onzekerheid, zeg maar. Op, op basis daarvan kunnen wij niet een, een, een volledige baan accepteren. Nee. Maar u zei net, de ik, vind, ik vind dat wel lastig. Het is wel lastig, Wat? ik hoorde het net bij die mevrouw in, in de flits ook. Eh, kijk, je wordt op een gegeven moment. Je wordt afhankelijk zelf van, van dat geld. En dat geeft iets dubbels in, in van hoe je ernaar kijkt. En als het nu gezegd wordt. PGB wordt afgeschaft. Dat zal voor een aantal mensen ook de mededeling zijn. van je baantje is weg en je salaris is weg. Ja, dat, wordt wel wat, dat, dat is wel wat ingewikkeld. Dus je zit eigenlijk met twee petten erin dan? Dan dat, zit je een beetje met twee petten, ja. ja. ja. ja. Nou, uh, is de overheid dus druk aan nadenken over... hoe kunnen we nou zorgen dat die uitgaven voor die pgb's afnemen? Uh, is daar een manier voor te bedenken? Heeft u daar ideeën over? Nou, nee, niet de manier van het kabinet. Van we, we stoppen er gewoon mee. Want dat geeft heel andere uh, problemen. Maar er valt nog wel wat te halen als er inderdaad gefraudeerd wordt. Als dat misschien strenger zou worden gecontroleerd en zou worden aangepakt, dan is er geld gewonnen in ieder geval. Wellicht. Maar uh, ik heb de percentages niet meer scherp. Er is twee jaar geleden uitgezocht. Ik geloof dat er in uh, 1% of zoiets, 1-2% van de hmm. PGB's gefraudeerd wordt. Nou, ik zou niet te vergelijken willen maken met AWBZ-instellingen, hoe zuiver die hun geld uitgeven. Uh, want volgens mij ligt het percentage daar wat hoger als je dan gaat kijken van of het daar allemaal klopt. Dus volgens mij zitten er gewoon mensen met een PGB er moet je van gaan, gewoon zuiver in. Hm. Maar er zitten, wel, er zitten wel een aantal dingen in denk je, van, nou, vond ik vond ik raar. Zoals? Uh, nou, een variant op de Rollator-discussie. Uh, ik heb een hooglaagbed voor mijn zoon. Dat nou, is dat, een, een automatisch een, een, bed. Zo'n ziekenhuisbed ja. uh, op en neer, elektrisch en weet ik het ja. allemaal. En, en een speciaal matras waardoor die goed kan liggen. Kost natuurlijk mega veel geld. Uh, ik hoefde nergens een eigen bijdrage te betalen. Wat ik, ik verdien goed. Ja. Dus uh, voor mijn andere kinderen moet ik ook spullen kopen. Ik had het heel normaal gevonden als daar een eigen bijdrage is. Dus u gevraagd. heeft geprobeerd om daar een eigen bijdrage in kwijt te kunnen, maar dat lukte dus niet. Ja, nou ja ik ga niet spontaan, storten, nee, nee, maar ik heb wel even gekeken klopt het wel dat ik geen eigen bijdrage heb. Ja. Wat sowieso ja. zou sowieso zo in bed ja. moeten kopen voor uw zoon? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, dus, ja. dus u zegt dat op dat vlak zou u nog eens goed kunnen kijken of daar misschien toch wel regelingen zijn die misschien wat minder kunnen. Uh, er is ook wel gezegd, er zijn veel te veel mensen die zo'n pgb krijgen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Kijk, in ieder geval is het duidelijk. U heeft een zwaar gehandicapt kind, maar... Ja, ik vind dat dat, dat is een heel ingewikkeld. Dan heb je dus over keuzes waar je uh, je AWBZ-geld aan besteedt. Ik heb in, in mijn omgeving, uh, ken ik ook een gezin, en die hebben een autistisch kind. Die uh, loopt uh, gewoon rond. Aan de buitenkant zie je helemaal niks. Maar het is wel zwaar zorgbehoeftig in de zin van dat hij begeleiding nodig heeft. Mm. Nou, in die situatie heb je nou, beginnen ze nu te knabbelen. Dan is daar wel PGP uh, voor nodig, want uh, die, die heeft niet zoveel ondersteuning nodig. Nee. Dan is het minder zichtbaar. Ja, dus u zegt van daar een aanspraak over te doen, dat, dat voert dat, ook wel te ver. Nee, ik vind dat dat, ja, dat moet de politiek. Ja. Uh, Erik? Ja. Ja, nou ja, ik vind zelf dat dit een van de ingewikkelde kanten is van de hele discussie. Als, het, als de vraag is, er moet bezuinigd worden... moeten we de vraag stellen, hoe kunnen we minder geld uitgeven? Maar je moet niet van die halve discussies van misschien wel fraude... wat dan misschien helemaal niet, geen fraude is... want het is formeel niet verboden. Dan is het volgens mij in de formele zin geen fraude. Nee, nee. Dan kun je nog wel zeggen, het budget is misschien te ruim. Dan kunnen we het daarover hebben, maar ik vind... Bij dit soort dingen, van het al, algemene dingen, ja, misschien krijgen we al te, te veel mensen het, ja, dat is verdacht maken van mensen die het misschien wel ja. nodig hebben. Het zijn wel de argumenten zuivere die gebruikt worden. Ja, is... nee, dat weet ik, maar ja. zuivere discussies en niet van die halve suggesties van misschien is er nog wel meer geld te halen. Ja, dat is niet tegen jou gezegd, maar het is, dat oh, is algemeen ja. zo, <laughs> gezegd, tegen dit soort discussies. Het is een vage manier van discussiëren. Als er een probleem is, moet het probleem op tafel komen en niet een soort van, ja, misschien is er nog wel meer geld weg. Ja. Te halen. ja. Daar we het mee eens zijn, meneer Abenaarde. Gaat u nog in actie komen? Absoluut. Ja, wij zijn zeker in actie. Wij als Philadelphia Support uh, vallen wij onder de platform VG, verstandige gehandicapten. En ja, dat zit natuurlijk fors in de lobby. En aan de andere kant, uh, de telefoon bij Philadelphia Support staat roodgloeiend... van mensen die echt hun toekomst in zien storten. En er worden allerlei oudere initiatieven op basis van PGB opgestart. Dat zijn langjarige initiatieven. Nou, dat valt dan weg, die, basis, die financiële basis eronder. Dus dat valt ook stil. Het ja. gaat grote problemen Er is dus nog krijgen. veel werk voor u Absoluut. te doen de komende tijd. Ja. Goed, we praten zo nog verder naar het nieuws van half drie. En over twee uur op deze zender het Radio 1-journaal. Met daarin ook een vraag voor u als uh, luisteraar. Tim Overdiek, uh, wat willen jullie dit keer weten? Naar verwachting komt het kabinet vanmiddag met het voornemen om zuinige auto's te gaan belasten. Uh, nu is het zo dat er geen aanschafbelasting en geen wegenbelasting geldt voor milieuvriendelijke wagens. Dus de oproep is deze. Als belastingvoordelen voor zuinige auto's gaan verdwijnen. Maakt dat dan iets uit voor uw keuze bij de aanschaf van een auto? Reageer via Twitter, apenstaart NOS Radio 1 of onder het webblog op onze site nos.nl. Dit is de dag, eens terug naar het korte nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 komt een onderzoek naar het faillissement van het thuiszorgconcern Mea Vita. Dat heeft de Amsterdamse Ondernemingskamer besloten... op verzoek van de vakbond Afvakabo FNV. De bond zegt dat het concern in 2009 ten onder is gegaan aan wanbeleid... en wil de betrokken bestuurders daarvoor financieel aansprakelijk stellen... onder wie VVD-politicus Luc Hermans. In het centrum van Zwolle woedt een uitslaande brand in de appartementen... boven een restaurant. Het pand aan de melkmarkt is ontruimd. Het dak van het gebouw is ingestort, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. En Radklo Mladic, die verschijnt vrijdagochtend voor de eerste keer voor het Joegoslavië-tribunaal. Dan wordt de aanklacht tegen de voormalig Bosnisch Servische generaal voorgelezen. En wordt onder meer beschuldigd van genocide. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg, er staat bij elkaar 100 kilometer file. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd, zoals op de A1 vanaf de Duitse grens naar Hengelo. Er staat daardoor tussen Oldenzaal en Hengelo 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Oldenzaal en Hengelo en dat gaat voorlopig ook nog even duren. Verder een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. Er is daar een aanhanger van een vrachtwagen onder een vrachtwagen geschoven. De rechterrijstrook is dicht, er staat 11 kilometer vanaf Gorkum. En een ongeluk ook op de A27 van Gorkum naar Breda bij Oosterhout. De file daar begint al bij Geertruidenberg 4 kilometer in totaal. De rechterrijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... Pieter Oudenaarde van Philadelphia Support, Mediadeskundige Nel Ruigroek. dirigent Jos Franke en theoloog Erik Borgman. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD... of gaat u naar de website ditstedag.nu. De Koninklijke Christelijke Zangersbond bestaat 125 jaar. Bij ons aan tafel Jos Franke, die zich al zijn hele leven... met muziek en koormuziek bezighoudt. En u staat nog iedere avond voor een van uw koren als dirigent. Ja, dat klopt. En u bent 73... Nee, nee, zo erg nee, nee, niet overdrijven. <lacht> ik, ik kan het beter open, vrouw, <lacht> <lacht> weer? Het, ik word 72. Oh, okay. Nou, ik nog jongen. een hele en, tijd te en gaan. En u ziet er nog jonger uit. <lacht> nou, dank u, dank u. En hoe is dat om iedere avond voor een koor te gaan staan? Een feest. Ja. Een feest is dat. Dat is heerlijk. Uh, ik heb nooit te maken met mensen die niet willen. Ik heb nooit te maken met mensen die na vijf minuten denken... is het al afgelopen. Dus dat is gigantisch. Allemaal oh, gedreven het... mensen. Um, uh, ja, kijk... Dat is net de media waar we het net over hadden. Ik zei alleen maar dat het leuk is en dat ze nooit zeggen ik wil niet. En dan maak je ervan dat ze heel gedreven zijn. Nou ja, we, we, Daar ligt een wereld dat zijn ze tussen. Het zit ergens tussenin. Ja. Dit wordt er leuk gesprek. <lacht> uh, vertelt u eens, hoe is het met koorzang gesteld vandaag de dag in Nederland? Is er genoeg aan in Ja, absoluut. Absoluut. Uh, en er is ook heel veel beweging in. En uh, die beweging die heeft uh, twee negatieve aspecten. De ene is dat wij steeds ouder worden. En kijk naar mij, 71, en ik werk dus nog met een koor. Ja. Waarom zou iemand van 71 dan niet in een koor zingen? En dat aantal van oudere mensen die absoluut in staat zijn om dat te doen, dat groeit. Waar, wat heeft dat voor gevolg? Een koor ziet er grijzer uit. Wat zeggen we daarna? Denk aan de krantenkoppen. Het koorleven vergrijst. Flauwe kul. Nou, maar, dat is, is, is, ja, We krijgen ja, vandaag ja, overal de schuld van je. Ja. Ja, ja, ja, maar is dat zo erg? Uh, ja, dat gedaan. de koren er wat grijzer uitzien? Nee. Ze zingen nog net als ooit tevoren. Uh, het wordt uh, gehanteerd als een uh, beperkende uh, situatie en een kwaliteitsverlagende situatie. En alhoewel daar ergens misschien iets waars bij is. Ja, oudere mensen zingen slechter? Um, ja. Zeg je nou maar ja? <lacht> nou, kijk, dat is... Het ja. is net zo ongenuanceerd als wat ja. we net allemaal horen... over de bacteriën in de Mexicaanse griep. En Gaat zo. u maar door, We hadden nog een tweede... Maar, maar, nou. nee, maar ik wil even weten, gaan er ook jonge men, zitten er ook jongere mensen? Gaan jonge mensen nog naar koren? Ja, absoluut. Alleen, dat was het tweede aspect. Als je één keer een gevestigd koor hebt... en laten we zeggen, dit jongste lid is 48 en de oudste is 83 dan komt dat meisje van 22 niet naar dat koer. Nee. Maar dat meisje van 22 zingt wel. Maar die zoekt op naar een groep die in uitstraling... en in muziekkeuze en in planmatigheid meer bij aansluit op ja. wat zij vindt. En maar, maar die groepen zijn het, toch? Ja, ja absoluut. Dus dat gaat ook goed. Ja. En wat vindt u van de trend dat het uh, ook op televisie veel meer aandacht voor is? Bij de EO hebben we natuurlijk korenslag, Een soort, soort, soort... Battle, hè? tussen koren en de een is dan de beste. De NCV had zelfs een dramaserie, levenslied... over het sociale aspect uh, van een ja. koor. Zijn dat aardige dingen die het koorleven stimuleren? Uh, ja, dat, dat geloof ik in principe wel. <lacht> maar, maar u hoort wel dat er bij mij een <lacht> beetje een reserve zit. Uh, maar die heeft te maken met repertoirekeuze. En met, uh, met aanpak van, van koren. Ja, want wordt het te hip? Het kan nooit hip genoeg zijn. Maar wat, wat, wat bedoelt u dan met repertoirekeuze? Nou, het, laat ik zo zeggen. We hebben een fantastisch Kamerkoor. Dat zingt en Mendelssohn, ik weet het allemaal niet. Van buiten, die staan daar op het podium... en die zingen de sterren van de hemel. Laten we zeggen, het Nederlands Kamerkoor. Perfect. Wie maakt er een tv-opname van het Nederlands Kamerkoor? Want dat zijn 24 mensen die staan doodstil op het podium. Dat wil zeggen, ze, ze bewegen niet in die zin. En dat is dus een statisch plaatje. Dat is voor de tv niet interessant. En kijk nu naar Koreslag, wat zie je dus gebeuren... Als het door de zees heen gaat, dan ja. blijft er ook. Dan moet een sausje. Ja. Een ja. beetje glitter en glamour, hè? zoals ze dat ja. noemen. Beetje ja. choreografie erbij. Ja. Welke kleren aan. Ja. Maar, ja. En dan komt dus, hè, voor deze oude rot in het vak, komt dus de vraag waar de omslag ligt van de glamour ja. en, de, en de absolute kwaliteit. Maar als ik dat zeg, dan zou ik mijn goede collega's als Hans van der Brand en Jetse Bremer, en ik weet allemaal niet, een soort. Een, een etiketje opplakken. En dat wil ik helemaal niet, want die luid doen fantastisch werk. Ja. En die hebben allerhoogste prestaties. En ik bewonder die mensen ook. Ja. He? Maar, maar het moet heerlijk zijn om te constateren... dat koren populair zijn, ook onder ouderen. Want het nieuws van de laatste dagen is ook... dat veel subsidies op activiteiten voor ouderen ook worden stopgezet. En dan is er altijd nog een koor. Ja. Het sociale aspect is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. En, uh, uh, het muzikale is er één. Maar het sociale... Het het met elkaar zijn... dat hanteren wij ook als een van de sterke kanten... van het koorzingen anziek. Dus als we, waar we enorm voor pleiten is... dat kinderen weer zingen op school... en in de buitenschoolse opvang. Vroeger had, had je van die, van die schattige kinderkoren... Hè, zoals de Leidse sleuteltjes oh, en ja. zo. Waar ja. zijn die eigenlijk gebleven? Nou, ja, wacht even. We hebben nog wel best kinderkoren... alleen lang niet meer in dat aantal wat er is... En daar zie je dan ook weer zo'n zo twee stromenland. Aan de ene kant kinderkoren die op absolute kwaliteit werken. We hebben in Den Haag en in Zoetermeer. En dat is dan bij mij in de omgeving wat ik weet. Maar ook in Limburg weet ik. Hè. Harry Spronken is daar bezig met een prachtig kinderkoren. Eh, dat is er. Maar dan komt dit, het... Door de weekse kinderkoor zal ik maar zeggen. Daar zouden wij zo graag willen dat die meer professioneel geleid konden worden. Dus wij zouden kinderkoordirigenten extra willen opleiden. Want die zijn er niet? Te weinig. Te in de weinig. De en dirigenten in het algemeen, want u heeft meerdere koren. Dus dan denk ik, nou, er is een tekort aan dirigenten blijkbaar. Uh, uh, leuk. Dat zal hier en daar wel zo zijn. Maar... maar voor de jonge aankomende professionele koordirigenten. Denk aan dat zijn de jongens die de Matthäus-passie willen dirigeren. En het War Requiem en Verdi-requiem en zo. Nou, daar is de markt redelijk uitgedund de laatste 30 ja. jaar. Ja. En mede ook door waar we het net over hadden. Precies die sector van de koren hebben last van die vergrijzing. Ja. Maar u had het ook al over de scholen. Dus als het ja. daar al niet meer wordt aangeleerd... dan krijgen die kinderen dat niet mee, dat enthousiasme nou, misschien. Maar wordt er niet meer gezongen op scholen dan? Maar u pleit daarvoor dat dat nou, meer moet gaan uh, gebeuren. In, in ieder geval veel te weinig. En in ieder geval veel te slecht. En in ieder geval op de verkeerde manier. <lacht> ja. Ja. Dus daar zeg uh, ik helemaal niks van. Uh, ja. ja. Voor u als dirigent. Als er <lacht> iemand heel enthousiast is en die wil heel graag op het koor... Ja. maar hij zingt zo vals als een kraai. Wat zegt u? Ja, dat ligt eraan welke koor het is. Maar u hoort al dat ik daar een reserve hou. Ik vind dat uh, in principe moet iedereen de kans krijgen om te zingen. Alleen als ik een kamerkoor van 16 mensen heb... en daar dient zich een mevrouw aan of een meneer die notoor vals zingt... dan zeg ik misschien moet je bij dit koor, bij dit koor niet komen zingen. Maar ik heb nog maar wat anders voor aan je. de andere ja. kant, als jij een groot, groter koor hebt... dan is het jouw taak om... Elk lid van dat koor van elke week op de andere beter te laten zingen. Ja. Dus als het je lukt om die ene meneer, en dat heb ik vaker meegemaakt, is niks nieuws. Dat je die in drie maanden kunt leren dat hij niet meer naast de rails gaat, zal ik maar zeggen. Ja. Dan, heb je, dan heb je het bereikt. En dat is je doel. Ja. Dat nou. is je opdracht als koordirigent. Utrecht staat vol van de activiteiten vanaf morgen. Het ja. is feest. 125 jaar de uh, Zangersbond. U heeft ook een rol. U gaat een aantal dingen presenteren. Ja. Dat uh, worden met... lange avonden. Uh, nee, want ik kan ook heel kort zijn. Toch nodig. Er <lacht> <Ja. lacht> is een speciale uitvoering. U zei het net al. Dat wordt voor u het hoogtepunt. Dat ja. is zaterdag. Want wat gaat er precies gebeuren? Er komen een aantal dingen samen, begreep ik. Ja, dat is de sublimatie van een aantal bijeenkomsten. Er zijn in het Nederland zijn drie zaterdagen geweest. In Hogeveen, Spakenburg, Bunschoten en in Papendrecht. Daar zijn koren al bij elkaar geweest. Die hebben voor elkaar gezongen. Die hebben samen geoefend. Die zijn getraind. En nu in Utrecht is er een dirigente masterclass, een solisten masterclass. Er zijn concerten, er is voor gospelgroepen, jeugdgroepen iets. Er is een hele toogdag voor kinderkoor. Dus er wordt echt van alles gedaan. En de koorwereld probeert zich aan het brede publiek op een toegankelijke manier te presenteren. En te zeggen, kom, kom eens kijken en wie weet doe je nog een keer mee ook. Oké. Okay. Dank u wel, Jos Franke, en heel veel succes de komende dagen. Dank u wel.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 and then you meet in the night you got to fill out a form first and then you meet in the night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 Vandaag met theoloog Erik Borgman. Erik, we gaan het hebben over Radko Mladic, het proces tegen de oud-generaal. Ja, een oud mannetje zien wij, met een petje op. Ja. Uh, ziek te zijn, dat, tenminste dat zegt hij en dat zegt zijn familie. En toch is hij overgebracht nu naar Den Haag. Uh, moet je iemand die ziek is, wel vervolgen? Ja, ik denk dat dat moet, in dit geval. Dus er zijn allerlei redenen om het niet te doen, maar in dit geval moet het wel... En dat heeft vooral te maken omdat, met het feit dat rechtspraak niet alleen maar gaat over de mensen die er concreet bij betrokken zijn. Het is niet alleen een verdachte en, het, en de rechters, maar het is een vorm van ja, toneel, zou je kunnen zeggen, van ritueel. Wij denken in het openbaar na over goed en kwaad in de rechtspraak. En dit zijn echte... Echte grote vragen in dit geval. Ja, en daar, dat moet gedaan worden. Wat mij heb je, betreft. Heb je een verdachte bijna? Ja, ja, nou ja, als dat even kan. Maar je zou in, zelfs in dit geval nog kunnen bedenken dat, uh, ook als iemand al overleden zou zijn, dat je toch zou proberen een rechtszaak. D daar zijn redenen voor aan te geven. In dit geval, om dat wel te doen. Dat doen wij normaal gesproken niet. Dat kan eigenlijk niet. Maar dat zou in dit soort gevallen misschien zelfs wel moeten. Maar in ieder geval, er moet iets mee gebeuren. Ja. Maar, maar er zijn allerlei ja, akelige bijeffecten natuurlijk. Bijvoorbeeld in, die, uh, in de uh, zaak... om de, uh, de muuk heb je gezien... Daar, dat, daar ontstaat soms een ingewikkelde omkering... van het is toch ook wel zielig voor die man... terwijl die daar terecht staat... voor de meest verschrikkelijke misdaden. Ja. Je krijgt dus allerlei bijeffecten... waar je natuurlijk wel heel erg voor moet uitkijken. Maar ik vind wel dat het... In beginsel moet. Je moet, nee. het, je moet het goed doen, en je moet het, maar het moet wel. Je kunt dit niet overslaan. Nee, zou ik die connectie ziek en rechtszaak die is nogal aanwezig. Ja. Uh, zeker, ja, ja, ja. Uh, zeker bij dit uh, Joegoslavië-tribunaal. oud president Milosevic is zelfs overleden in zijn cel. Uh, meneer Karadzic, die ook terecht staat op dit moment, is ook ziek of zegt ook ziek te zijn. Hoe kan dat nou? Zit er nooit een gezonde verdachte in, in, in dat soort zaken? He, dus je noemde net al Demjanjoek, die was 90 en ook ziek. Ja. Worden er ooit niet zieken? Ja, uh, met, met name bij uh, uh, vervolgen van, van, van, uh, van oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog... zijn natuurlijk gewoon uh, mensen relatief in de kracht van hun leven uh, uh, vervolgd. In dit soort gevallen heeft het natuurlijk te maken met, met leeftijd... met de tijd die het geduurd heeft om iemand op te sporen... en hem hem uitgewisseld te krijgen. Uh, het is waarschijnlijk ook niet zo'n gezond leven. Ik bedoel, dat moet je toch ook uh, uh, uh, zien, denk ik, in dit geval. Want De man is 69, maar ziet eruit alsof hij 89 is, zou ik bijna zeggen. Dus er zit, ook daar zit misschien nog wel iets. Maar ja... Ik bedoel, je kunt er in ieder geval geen premie op zetten... het feit dat, dat iemand uh, zeggen, pas uitgeleverd wordt op het moment dat hij uh, ziek is... Om, er dan, om dan te zeggen, ja, dan doen nee. we het niet meer. Dat gaat volgens mij niet. Nee. Een andere vraag die ook via Twitter uh, tot mij kwam... toen ik aankondigde dat wij het hierover gingen hebben... was dat mensen zeiden, ja, en hoe kan het nou dat iedereen... opeens ziek, zwak en mistig is op het moment dat hij opgepakt wordt? Is dat ook niet een, een, een mechanisme dat mensen onmiddellijk zeggen... ja, ik kan het niet, hoor? Nou, natuurlijk, maar dat is, dat is nog een ander punt. Maar er is wel echt iets met de manse gezondheid... Dus dus, natuurlijk is het ook zo. Maar dat, is, dat zijn de bekende dingen. Mensen in de gevangenis zijn, hebben ook altijd iets. Uh, bedoeld, ik ken toevallig een, een, een uh, vrouwelijke rabbijn. Die wel eens moet komen bij iemand. Om te, uh, omdat hij claimt Joods te zijn. Want dan mag hij speciaal eten. Hè. Dus bedoeld, in de gevangenis gebeurt van alles en nog wat. En die moet zij controleren of iemand wel echt Joods is. Dat is meestal niet het geval. Dan is het weer voorbij. Ja, bedoel. Dus, het gebeurt in de gevangenis van alles. Dat moet natuurlijk gewoon ja. normaal gecontroleerd worden. Ik, ik denk bijvoorbeeld aan Pinochet. Dat was hetzelfde effect. Ja. Die man die aan Libië is uitgeleverd. Ja. En opeens weer miraculeus. Ja is dus beter bleek het nee, niet natuurlijk zijn. Ja, ja nee, het bestaat maar, wel. Ja, ja, maar, het en, maar ik denk ook dat je niet moet nou, vergeten... Ook. dat ook in het, in het, op het Joegoslavië tribunaal, dat er gewoon heel veel gezonde mensen ook al zijn veroordeeld. Ja, er zijn veel processen ja, ja, ja. geweest. Er zijn ja. heel veel processen geweest. Er zijn ook heel veel veroordelingen. Ja, Alleen dat, dat merken we natuurlijk niet zo. Omdat dit, dit zijn natuurlijk de grote, grote zaken. In, ja. Ja. Het kleeft overigens, aan de grote vissen. Ja, dat ja overigens ben ik, ben ik het, denk ik, is het wel belangrijk. Ook juist voor de slachtoffers dat die terecht staat. Ik denk dat dat een begin is van iets van verzoening. Ik bedoel, dat, dat lijkt mij gewoon wel heel erg belangrijk. Ja, ja. Overigens, als ik dan toch nog even mag over media... Um, <laughs> denk maar. ik wel dat, het, dat, het, dat het, uh, de focus juist op, die, op de slachtoffers... dat zie je wel heel sterk. En dat je daar wel heel erg mee moet uitkijken. Omdat juist het internationaal recht... en dat is ook een hele discussie binnen het internationaal recht. Daar weet ik zelf niet van, ik ben geen jurist. Maar ik weet wel dat die discussie bestaat... Om, Steeds meer de slachtoffers en de familie van de slachtoffers erbij te betrekken. Daar moet je natuurlijk wel heel erg mee uitkijken. Dat zien we bijvoorbeeld in. in um, wat je in media vaak zitten. We doen ook onderzoek voor de Raad van de Rechtspraak. in grote zaken als Bennoël. Dat dan die, die onrust onder de mensen. Dat menselijke aspect en de slachtoffers, dat dat ja. de rechtspraak gaat beïnvloeden. En daar denk ik moet je wel heel ja, erg ja. mee uitkijken. Ja, Erik, uh, ja. hoe moet je nou omgaan met iemand die ziek is tijdens zo'n rechtszaak? Want uh, ja, uh, natuurlijk alle medische zorg geven. Maar ja. moet je dan op een gegeven moment ook zeggen: iemand wordt te ziek om dat proces nog door te laten gaan? Hoe, wat wat voor criteria? Nou, mijn eigen, maar ik ben en geen jurist en geen medicus. Dus dat maakt het in dit soort gevallen. Maar wel, wel theoloog lastig, maar wel... Ja, maar ja. Wat, maar wat goed, heb goed, je nou? Dan weet dan of nou ik kan niet speciaal <laughs> te zeggen hebben <laughs> op dit punt. Maar, uh, maar ik zal zeggen in beginsel moet je proberen de zaak tot het einde te brengen en natuurlijk met de op de juiste manier natuurlijk dus zal men zich niet met iemand die Lamouyant ziek is in een rechtszaal rijden als die bewijsbreken elke elke kwartier moet overgeven dat zijn nou niet de meeste dingen die je wil maar je moet maar er zijn natuurlijk allerlei manieren om mensen wel en niet aanwezig te laten zijn je moet dat volgens mij gewoon fatsoenlijk uh, afwikkelen En inderdaad, dat heeft ook iets te maken met het recht ten opzichte van slachtoffers. Je moet mensen laten zien... en dat gaat niet over de vraag of ze dat zelf onmiddellijk ook zo ervaren. Daarom is inderdaad die media neiging om dan naar mensen toe te gaan... en van, helpt het u nu dat hij uh, veroordeeld is? En dan zeggen ze natuurlijk nee, want voor mij is er niks veranderd. Maar toch is het van belang dat dit soort dingen gebeuren, dat zichtbaar wordt... dat zij inderdaad van iets verschrikkelijk slachtoffer geweest zijn... dat we dat ook kunnen aanwijzen, dat iemand dat gedaan heeft... en dat dat niet had moeten gebeuren. Het verandert natuurlijk niks, dat blijft... Altijd bij dit soort zaken helemaal. Er zijn natuurlijk mens, duizenden mensen gedood die komen worden niet zomaar weer levend. Dat blijft ook zo, maar het moet wel gedaan worden, want er moet iets zichtbaar worden gemaakt van het onrecht dat mensen. Ja, dus jij zegt dat belang van zo'n proces is zo groot. Ja, in dit geval wel. Dat zou we ja. Uh, ja. dan ondanks iemands medische toestand toch tot het uiterste moeten proberen ja. om dat proces te ja. voeren. Maar ja. is, ja. is maar iets nu niet beter af met de medische zorg in Scheveningen... dan in, op het huis ja. ergens? Want ik begreep dat in diepste geheim. Twee chemotherapie had gehad ja. in Belgrado. Mm -hmm. Dus dat is allemaal geen, geen, geen makkelijke toestand geweest. Ja. Uh, nu is, is er ja, betere zorg ja, voor deze man. Ja, maar ja, dat zijn de, dat zijn de paradoxen die wij hebben. Ik bedoel, Er zijn allerlei omstandigheden waarin het voor mensen beter is... om in een westerse gevangenis mm. te zitten dan thuis... gewoon uh, hun voor hun eigen uh, onderhoud te moeten zorgen. Maar toch kunnen wij, als ze hier zijn, niet zeggen... nou, dan geen chemotherapie, want dat zou je thuis ook niet krijgen. Zo gaat het niet. Ze zijn van ons. En dan moeten wij fatsoenlijk voor ze zorgen, volgens mij. Ja. We gaan naar uh, Hans Wap, dat is uh, de dichter bij de dag. Ik ben benieuwd uh, op welke manier hij uh, hetgeen hier besproken is uh, heeft samengevat. Hans, ga je gang. Het gedicht heet uh, Topografie. Er zitten nogal wat uh, <coughs> aardrijkskundige namen in. Uh, de komkommer bleek onschuldig. Een tomaat verdacht. Sla en paprika zijn medeplichtig. Dat zou zomaar kunnen. Je bent al gauw schuldig als je onschuld niet bewezen is. Duitsland geeft de schuld aan Spanje en in het Westland ligt al een week de handel plat. In Scheveningen is een nieuwe gast gearriveerd, per auto en helikopter tegelijk, schijnbaar alom tegenwoordig. Hij gaat komkommers schillen voor de markt in Belgrado en als Servië genoeg van deze groente afneemt, mogen zij spoedig toetreden tot de Europese Unie. Dankjewel hans Wap. Uh, jouw gedicht staat uh, later te lezen op onze website. Dit is de dag. Nu. Een arts die voor gestudeerd heeft uh, om die mensen beter te maken. Tegen jou vertellen of het onzeker is of ik ooit wel weer kan lopen. Maar daar was ik helemaal kapot van. En mijn familie en vrienden ook heel erg. Ja, aan het woord Chert Rekers, een jongen van 19... die droomde van een toekomst als sportleraar... maar een heel nieuwe draai aan zijn leven zal moeten geven... omdat het allemaal anders liep dan hij hoopte. Straks na drie uur komt hij uitgebreid aan het woord... in het eerste deel van een tweeluik over de wereld van het revalideren. Dat is na het nieuws van drie uur. Ik uh, neem uh, samen met Jeroen afscheid van onze gasten hier aan tafel. Pieter Naoudenaarden van Philadelphia Support. Heel veel succes met uh, ja, het behouden van het persoonsgebonden budget. Voor u en ook voor alle anderen die uh, aangesloten zijn bij Philadelphia Support. Mediadiskundige Nel Ruigrok, Nou, we zullen op gaan letten voortaan. En nog zorgvuldiger worden, hè, Jeroen. ja. En uh, veel plezier, Jos Franke, dit weekend in Utrecht bij het Koorfestival. En uh, Erik Borgman, ook hartelijk dank. Het nieuwsoverzicht van drie uur. Daarna zijn we bij u terug en ik wijs ook nog even naar onze website. www.ditsedag.nu Kunt u ook lezen wat wij uh, hebben gedaan, wat we gaan doen. En dat we bijvoorbeeld morgen een brief aan God gaan bespreken... van uh, de VVD-politicus Hans van Balen. Tot zo, na drie uur.